Geluid hoor je op Aloa Radio, het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. Ja, luisteraars, welkom op Aloa Radio. Dit is de podcast van zondag 26 november 2017 en samen met, uh, met Jacco natuurlijk. Hallo Jaco. Hallo, hallo, hallo. Hoor je ruis van mijn kant? Nee, ik hoor geen ruis. Oké, okay, want ik hoor een gigantisch ruis in mijn koptelefoon. Oh, ja. dat kan je wel horen. Maar... Ik, heb, uh, okay. ik dacht dat het aan mijn, ik denk nog steeds ook, dat het aan mijn stekkertje ligt. Oké. Okay. Ik heb een koptelefoon, en een koptelefoon en die heeft dan een plug. En die loopt dan over in een ander snoertje met aan het einde twee pluggen zodat je hem of in een laptop kunt stoppen met die ene plug. Of op je desktop. En dan een aparte plug voor microfoon ja, en koptelefoon. Uh, ja, oké. Okay, dat gaan we niet in de uitzending bespreken allemaal. Uh, dat straks wil ik uh, dat groepje er weer bij halen, weet je wel. Die uh, waar we vorige keer bij zaten voor koffietijd of zoiets. Oh ja. En uh, ik heb ze gisteren aan de lijn gehad. En eh... Uh, uh, en ja, ze waren wel enthousiast erover, ik weet niet hoeveel mensen, ik hoop niet dat het al te veel mensen zijn, want anders wordt het weer te druk, vind ik. Maar ik even uh, Kijk of ik, uh, uh, ja, oh ja, ik wou er ook nog bij vertellen, Radio Caroline is uh, gisteren uh, voor de tweede keer weer de lucht ingegaan voor een testuitzending, en die duurt tot en met vandaag op de 648 kilohertz middengolf, en dit keer zonden ze uh, wel vanaf het schip af, nou... Ik heb het een beetje gevolgd via internet, want daar kan je ook naar ze luisteren. Maar dan, uh, ja, als je dan ja, hebt van die uh, ontvangststations, en dan kan je de hele radiospectrum afluisteren via het internet. Dus dan luister je echt naar de middengolf. En, en inderdaad, ze zijn uh, goed ontvangen. Dat is dan een ontvangstation in Leiden. Een SDR-ontvanger is dat. En op mijn eigen radio klonken ze wel. Ze kwamen wel binnen. Maar nou niet om nou te zeggen... Jezus, wat een prachtige geluidskwaliteit. Dat komt natuurlijk omdat ze maar met 1 kilowattcent mogen zitten. Ze zijn wel te horen. Maar ja, via internet een stuk beter. Hè? Dus niet via het internet zelf. Maar het gekke is... Als je ze op live op internet luisteren, dan hoor je een heel ander Caroline-programma. En uh, ja, via de ether zenden ze weer andere muziek uit. So, heel raar. Dat is uh, een andere programmering. Maar het is wel uh, Radio Caroline. Maar ik vond het wel geinig. Ik heb een klein stukje opgenomen. Laat ik straks uh, later in de podcast even horen. Uh, dus uh, ik heb alleen spraak opgenomen. Want jullie weten, ik mag geen commerciële muziek draaien. We draaien maar echt de vrije muziek. Zoals jullie allemaal wel weten... Mag ik even een liedje zoeken? Een rechte-vrije liedje, want we draaien uitsluitend rechte-vrije muziek. En uh, dat nummer wat we gaan draaien, uh, uh, dat is uh, Nihilor uh, van Crux. Of was het nou andersom? Nou, Zo goed wezen. Het gaaf me, maar hé. Ja, ja, ja. ja. Dus eh. Uh, hey Jacco, ja, je weet uh, van de week of deze weekend dan. Um, is Radio Caroline weer uh, testuitzendingen begonnen. En dit keer vanaf het zendschip de Ros Revenge. En um, Ja, ik weet niet, uh, ik weet niet of jij vroeger. Ja, ja, jij bent natuurlijk van net na die tijd. Maar Radio Caroline heeft tot 1990 uitgezonden. Allemaal illegaal, vanaf 64. En dat is het, uh, het zendstation, uh, radiozendschip. die het langst heeft uitgezonden. van alle piratenzenders die op zee uh, opereren. En uh, ja, en vijftig jaar geleden kreeg die anti-piratenwet, en alles. Dat hebben ze ook overleefd. <coughs> ze hebben zelfs samen met Radio Mia Mico uitgezonden op één schip. En uh, ja. En datzelfde schip waar ze dan de, het laatst op zaten, dat was de Ross Revenge. Die hebben ze helemaal opgeknapt en die uh, zit ergens uh, in de zuidoostkust van Engeland. Um, en uh, ja, ze hebben ook een zendinstallatie wal in Essex, dacht ik ergens in de buurt. En, uh, maar vandaag uh, zenden ze live vanaf het schip zelf al uit en uh, ja, hartstikke leuk. Wil ik straks wat van laten horen. Heb jij nog wel eens wat van meegekregen, Jacco? Nee, ik was van 3FM. Van 3FM. Of toen, die, toen die tijd, heel veel van 3. Ja, dat, ja, jij bent natuurlijk in 1971 geboren. Hè? Veronica en Radio Noord zijn toen in 1974 de lucht uitgegaan. Dus ja, toen was jij drie jaar of zo. Mm -hmm. dus, uh, maar je hebt niks meegekregen eh, tot 1990 van Radio Caroline of zo. Want, nee, ik heb uh, wel Radio Veronica geluisterd, zeg maar. Ja. Dat, uh, maar, maar ja, de. Ik denk dat het te maken heeft met het soort muziek wat je luisterde in die tijd. Ja, okay. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. De, de, de, de, de muziek waar ik naar luisterde, was sowieso. Nou ja, toen ik eenmaal echt een mu eigen muziek had. Was die muziek sowieso niet op de radio te vinden. Maar um, ja, een beetje drie, of heel veel van zijn drie in de tijd dat het nog goed was, zeg maar. Ja, nou, eh? ik moet je zeggen, ik heb in de jaren negentig vaak naar drie geluisterd op mijn werk. Dat, uh, ja, ik was natuurlijk uh, veel uh, ja, in het groenbedrijf uh, waar ik toen werkte. Was ik chauffeur en had ik vaak Radio 3 aan. en had je de Jack Spiker man. En uh, Henk Westerbroek, kijk, dat, dat was echt leuk, weet je. Maar ik vind de laatste, nou, sinds dat die twee programma's weg zijn, vind ik het alleen maar minder uh, geworden. Maar goed, kom komt misschien door mijn leeftijd, want ook de muziek uh, staat me niet zo aan op drie. Maar goed, ieder zijn smaak. Nou ja, nou zit die ene gozer die dan heel lang op drie heeft gezeten, hoe heet die ook alweer? Die zit naar bij Veronica, geloof ik. Uh, hoe heet die ook alweer? Uh, Giel Belen, ja, Giel Belen. Daar nou, ben ik ook niet zo echt echte fan van, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, ieders smaak, ja toch. Ja, ja, nou, ik, ik, ik ben meer van de tijd van, de, uh, van, van Jeroen van Inkel. En, ja, uh, kijk, ja, dat bedoel ik. Adam Curry, is. zeg me. Maar, Adam Curry, dat is ja, meer mijn Giel nou, uh, Bijlen en, en, en zijn lichting, dat nee. Nee, dat wat jij net noemde, uh, Jacques Zwart, of hoe heet die, uh, um, uh, Erik de Zwart, weet ik veel, en, uh, en die Adam Curry... En uh, die andere weet hij. Uh, ja, mijn geheugen is een beetje de laatste tijd. Uh. Die uh, Jeroen van Inkel, ja, dan weet ik het weer. Kijk, dat zijn ook programma's waar, waar ik graag naar Hallo, mag ik even. Uh, ook programma's waar ik graag naar luister. Dus uh, t, uh, ja. Maar goed, ik wil niet geel belen afkraken of, of, of zo. Maar ieder zijn smaak, ja, toch? Uh. Oh. Hij kan het leuk doen, hij doet het leuk, alleen het is niet mijn dj, sorry. Maar uh, voor de rest respect voor hem worden jong. hij doet het uh, leuk op zich. Maar het is niet mijn, uh, mijn uh, dj. <laughs> Ze hebben allemaal onze eigen uh, lievelings lievelingsdj's. Ja. Alex Harding vond ik bijvoorbeeld heel leuk, altijd doen ook. Hè? En zo had je meer van die gasten. Maar uh, goed, ik ga even een stukje la laten horen van uh, Radio Caroline... Moet ik even zoeken hoor. Ik had het opgenomen. Uh, ik zie hem wel in de... Ja, hier heb ik hem. Dus, uh, nou, dan gaan we eens even luisteren. Hier is uh, Radio Caroline gisteren opgenomen. Daar komt hij hoor. Ja. Anyway, the question to get you into the draw for tomorrow night at 8.30 here on Radio Caroline North. What medal was Tiptree's Raspberry Gin Liqueur awarded at a recent grocer's drink award? If you look on tiptree.com, if you're not too sure, you'll get the answer there. And Once you have the answer, why don't you email me here at Radio Caroline. Memories at radiocaroline.co.uk What well, is I'm pleased there, to say we've got one of those today, but 30 years ago today we didn't have one. It was an aerial, and that was by uh, Dean Friedman, and uh, it was uh, the Sotas before that and Satellite, which was the uh, last song played, wasn't it, before the uh, tower? Kevin, yeah, you were actually there. I know you don't like to talk about it too much, but I uh, <laughs> oh, don't blame you, really. I don't <laughs> think I was the time. no. Uh, but uh, that was the, the last song, wasn't it, and the feeder cable broke to yeah, the tower? Yeah, uh, it wasn't the, t the moment that the aerial mast itself came down. We used to have four wires that went from the insulator at the base uh, up to a cross right. At the top of the tower, and one of those uh, became disconnected, and that's what actually put us off the air. I think it was about an hour later that the tower came down. But it, yes, what what um, it went off the air to was the Hooters and Satellite. Yeah, we were going to do uh, like the boat that rocked halfway through that song mm -hmm. and actually kill the volume again. I'm only kidding. That's what we thought. I thought when you played it and followed it with aerial, I was about to say, well, if it falls down now, you're putting this one. Aloha <laughs> Radio, Yo, radio. Yeah, that's right. So Leuk stukje, ja. <laughs> dat ging over een centmos, die was dus afgebroken gisteren, uh, 30 jaar geleden. En uh, dat was het, uh, ja, was in 1987 dus. En uh, ja, toen kon het schip niet meer uitzenden. En uh, Radia Mia is geloof ik in 1989 uh, er al, uh, of nee, wanneer was het? Ja, en, Nee, die was eerder gestopt, in 1979 of 1980 of zo. En Radio Caroline, ja, het was toen eens over in 9, 1990, ja, kort erop. Dus een paar jaar erop. En ze hebben wel via internet uitgezonden. Nou ja, voor internet is dat makkelijk, weet je wel. <tus> maar ja, nou ja, vanaf dit jaar hebben ze dan een zendlicentie op de 648 kHz middengolf met een vermogen van 1 kilo. Wat nou, dan hebben we ook nog uh, Radio Seagull, de voorloper van Radio Waddenzee. Uh, nou, die, is een, uh, die liep niet meer vanwege de inkomsten van de reclames. Dat, uh, dat uh, was te weinig. En toen had je KBC Radio. Die zendt dan uh, s'avonds uit van 7 uur. Tot 7 uur, ochtends de andere dag. En overdag zit uh, Radio Seagull en die is dan overdag dan in het Nederlands. Maar beide stations zenden allebei gewoon 24 uur per dag op het internet uit. En in de zomermaanden zenden ze ook vanaf hun schip uit, uh, ter hoogte van Harlingen in de Waddenzee. Dat is een lichtschip en uh, die is gewoon nog in originele staat. Alleen ze hebben dan een zendertje erop gezet. Ook iets van een half kilowatt of zo. Dus nou, in Den Haag niet te ontvangen. Helaas. En, uh, maar goed, ze draaien wel goede muziek. Want op internet kun je ze dan wel volgen. Draaien goede muziek, ja. Je kent het ook wel vergelijken met Radio Caroline een beetje. Hè? Dus, uh, maar goed. Genoeg over piratenzenders. Heb jij nog uh, iets... Uh, over uh, misschien iets nieuws uit de natuur of zo. Of uh, weet ik veel. Uh, weet je nog wij ze wandelen in de. In de. De. De. Veluwe. De. De. Even kijken. Uh, ik, uh, ik ik De. ik ik De. ik, ik, ik, ik, ik, uh, <laughs> uh, uh, ik De. Kijk, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik had wat en, en dan, toen, dan op een gegeven moment... Het was toen uh, oh ja, wacht even. Nee, kijk, uh, dat het lang herfst was. Lang herfst? Ja, omdat oktober heel lang warm is gebleven. Ja. Uh, en uh, ja, dan, dan blijft echt de blijft blijven. En normaal wil het in oktober al wel regelmatig s'nachts vriezen... Maar dat is in oktober maar een, een, een, nou op één hand te tellen gebeurd, zeg maar. En, en uh, als je dan kijkt, zeg maar, dat bijvoorbeeld uh, uh, eind oktober in, zeg maar, bijvoorbeeld 2015, noem maar wat, waren de bomen echt compleet bruin. Zeg maar. Mm. En, en waren, ze, waren de bomen op 1 november compleet kaal. Zeg maar. En nu zit er nog meer dan, meer dan ruim blad aan de bomen. En is zelfs nog een groot deel van het blad groen. Ja, ja. Ik, uh, zeg maar. Dus, dus, dus de, we hebben. De, de, de herfst komt. Uh, een beetje laat. Komt laat. Maar ja. kan, ook weer, kan, kan ook wel weer heel snel gaan. Dat het dan natuurlijk af, uh, afgelopen is. Dat maar, het heel snel overgaat maar, in een winter. Maar, ik vind uh, vergelijken met. Nee, 50 jaar geleden bijna, dat was in 1969, kan ik me herinneren dat de bomen werden al zo begin september al gelig. En uh, half oktober was, uh, was alles al kaal, in 1969. Ja. Echt? En uh, ja, je merkt gewoon, nou ja, 50 jaar geleden, ja, het is gewoon een maand opgeschoven, twee weken tot een maand ongeveer. Dan was het veel eerder ergens. Het is, het, en, en ook zeg maar het aantal, het, het, het, het, uh, het aantal kilo's aan eikels en beukenootjes. En dan heb, praat ik even puur op de Veluwe, zeg maar. Uh, dat is ongeveer. Dit seizoen was dat ongeveer 4,2 miljoen kilo. Zo dan. En is dat veel? Zeg maar. Is dat veel? Dat is, uh, uh, dat is, behoorlijk, dat is behoorlijk veel. En, en dat betekent dus ook. Uh, dat, er zijn op dit moment veel, uh, veel zwijnen zeg maar, en dat komt omdat het vorig jaar was het 3,1 miljoen kilo hmm. uh, uh, zeg maar en uh, toen, toen is, de, is de, de, de populatie van zwijnen behoorlijk toegenomen, hmm. dat was met 3,1 kilo, nou deze winter ligt er op de grond ongeveer is de schatting natuurlijk, maar ligt er ongeveer 4,2 miljoen kilo. Mm -hmm. Dus dat betekent dat... Uh, er wordt natuurlijk wel gejaagd, hè. Uh, het jachtseizoen is open. Uh, dus er worden er ook heel veel afgeknapt. Maar dat, het kon wel eens betekenen... dat er is genoeg voeding voor een nog een grotere populatie. Ja, dat, uh, dat geloof ik graag. Zeg maar. Uh, dus... Um... Waar, waarbij, uh, uh, moet ik het even goed zeggen, uh, de, de, de eiken die hier van origine staan, zeg maar, dus niet de, de Amerikaanse eik, maar de eiken die hier van origineel uh, ooit voorkomen, die zijn dan ook de grootste leverancier, zeg maar. Uh, van, uh, maar ja, dus ruim 4 miljoen kilo eikels. Uh, uh, dan is er dus heel erg gewoon veel te eten. En dan gaat de populatie van wilde zwijnen waarschijnlijk stijgen. het geschat werd dat er in oktober op de hele Veluwe, zeg maar, ongeveer zo'n 4000 wilde zwijnen liepen. Oké. Zeg maar, en de bedoeling is... Dat omdat uh, voordat de lente begint in 2018. om uh, die populatie te bejagen en om die terug te brengen tot 1400. Ja, Oké. Okay. Dus dan worden er behoorlijk wat. er uh, worden er dan behoorlijk wat afgeschoten, zeg maar. Mm -hmm. uh, en op, dus volgens sommige ramingen. en dat is dan een, ra een raming van de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging. Hebben er zelfs iets meer dan 6.000 zwijnen rondgelopen op de velen. Zo, dat is best veel. Dat is, en, en ik moet zeggen dat uh, het meeste wat je de, uh, waar je het vaak heel erg goed aan kan zien, is alle omgewoelde grond. Zeg maar. Als je hier door de bossen heen zwerft. Dan zie je echt hele velden die gewoon compleet omgeploegd zijn. Onder de bomen ook, zeg maar. Mm. Wat die, die beesten kunnen graven, jongen. Echt, dat is ja. niet normaal meer. Dus, uh, ja, en dat zie je dan, hè. Dan zie je die banken, die zijn helemaal omgeploegd en zo. Dus, uh, nou ja, stel dat, ze, dat de KNJV gelijk hebben en dat het iets meer dan 6000 um, zwijnen zijn dan hebben ze zeg maar tot en met uh, ja, het einde van het jachtseizoen, wanneer zal dat zijn? Ik denk maart of zo, geen idee. Uh, uh, maar dat, dat dan, um, dan moeten ze dus van 6.000 naar 1.400. Oké, okay. ja, dat is best wel veel. Uh, ik denk dat, uh, dat uh, daardoor misschien het zwijnenvlees in de aanbidding raakt, want het, is, oh ja, het gaat misschien ook een hoop naar buitenland toe. Denk. Heel veel naar Duitsland. Ja oké, okay, ja, daar zijn ze gek op zwijnenvlies, ja. En er zijn dus ook heel veel... Uh, er zijn dus ook heel veel... Uh, um, er zijn dus ook heel veel jagers... vanuit België en uh, uit Duitsland... die hier een jachtvergunning hebben gehaald. Ja, okay. ja. Zeg maar. Oh ja, ik heb ik het even opgezocht. Um, oh, dit geldt puur voor de Veluwe... dus voor andere gebieden weet ik niet... Maar het wild zwijn mag bejaagd worden tot en met 31 januari. Oké, okay, nou, daar hebben ze nog zat de zotte tijd. Ja, en herten, herten mogen nog tot, uh, uh, zeg maar, damherten en edelherten mogen nog tot 15 februari bejaagd worden. En reeën mogen nog tot uh, half maart bejaagd worden. En verzanten, dat is bijna afgelopen, uh, die mogen tot uh, 31 December 31 december, oké. Okay. Nou, daarna mag je geen. Ik heb eigenlijk nog nooit verzand gegeten. Ik denk dat het een beetje naar kips maakt. Ja, ik weet niet of jij wel eens uh, verzand hebt gegeten. Nee. Ik nee. ook niet. Nee. Ik heb wel eens een uh. keer uh, lamsvlees. Uh, maar het is best wel lekker, vind ik. Lamsvlees. Het is best ja. wel wat te, te eten. Dus, uh, Zeker. En, en ik heb een keer een kalkoenschaafje gekocht, jaren terug. Ik eet het bijna nooit, maar nou, een beetje kipachtig. Ja. Dinosaurisvlees, ja. je weet de vogelstammen van de dinosaurus af. Hè. Zo waren ze de ja, heersers over de wereld en waren ze enorm groot. En nu zijn het hele kleine vliegende reptieltjes, zeg maar. Alleen hebben ze dan veren. Maar goed, skelet bouwen ze hetzelfde. Hè. Positief, positief is wel dat... Uh, uh, dat er in 2017 uh, minder tekenbeten zijn. Uh, Oké, okay. nou oh, dat is mooi gesignaleerd. De mensen, de, dan ga je er vanuit van die mensen die het doorgeven, mm. zeg maar. Maar wat er dan binnenkomt van ziekenhuizen en artsen en zo, dan waren dat er dit jaar 4.800. Nou, oh, best nogal. Zeg alvendig. maar, en dan. dan en dan praat je over tekenbeten die behandeld zijn, zeg maar. Ja, okay. ja. Dus waar iemand voor naar de dokter is gegaan of waarvoor iemand naar het ziekenhuis. Het, het ware aantal van mensen die een take hadden ligt natuurlijk heel veel hoger. Ja, uh, hebben ze misschien je zelf... Hebt geen, uh... Je hebt geen effecten gehad, zeg maar, weet je wel. Ja, je, je haalt het eruit en je zet het op de kalender. En als je, als je bepaalde effecten gaat voelen, zeg maar, van teken... Dan, dan of, ja, je, je, je, alles doet je zeer, spierpijn, moe, pijn, misselijk, weet ik veel ja. wat. Hè? Flinke zware griep, uh, noem maar op. Dan ga je eens kijken: van, oké, okay, ik heb toen een uh, okay. teken. Nou, dan ga ik, eens even naar de, ga ik eens even naar de huisarts toe of naar het ziekenhuis. En dan laat ik mijn uh, test op de ziekte van Lyme. Tijd voor een liedje? Ja, doe maar. Ja, oké. Okay. Hier is uh, Scott Holmes met uh, When I With You. Je hoeft niks te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl Ja, dat was uh, Scott Holmes met uh, When I'm With You. Ja. Oh, uh, goed. Ja, dus, uh, hoe heet het? Um, zoals jullie weten draaien we alleen maar rechtervrije muziek. Dus... Uh, geen Buma Stendra en Sena gedoe. Want daar doen we niet aan. We zijn ook niet commercieel. We verdienen daar geen rode cent aan. We doen het gewoon voor onze hobby. En wat hoor ik nou op de achtergrond? Bum, bum, bum, nu Opnieuw opstarten. Staat er. Ja, ik weet het niet, uh, Jacco. Weet jij het? Opnieuw opstarten? Ja, dat staat, dat staat op de computer hier van, uh, uh, uh, van de Skype. Maar dat gaan we niet doen, want dan ben ik jou weer kwijt. Het <laughs> wordt één grote puinhoop. Dat wordt de puinhoop, ja. En ik ga eens even kijken of ik die gasten erbij kan halen. Als ze uh, tenminste, uh, jou niet per ongeluk wegdruk. Moet dus je even kijken, um, toevoegen, hoe ging dat ook weer? Um, um, ja, dat... Uh... Ik, ik vind het altijd het makkelijkste om het te doen. In het gespreksvenster waar je in zit, zeg maar. Dus, ja, dus ja. dat vierkantje. Uh, dan moet ik even kijken. Dat vierkantje waar je naam zit. Ja, waar je waarschijnlijk... je nou, Oh ja, je ziet, ik, mij zie, het. Van, ik, ik zie het. Kennen, maar het vierkantje. Niet de hoofdvenster van Skype, maar het vierkantje van het gesprek, zeg maar. Ja, even kijken hoor. <tie> uh, ja, ik wil toevoegen. En dan zie je... Even kijken. Gesprek. Ja. Uh, even kijken. Wat hij doet. Oh, kijk eens. Nou, ik ben benieuwd hoor, of ze opnemen. Nou, is Jaco weg, maar die, die. En die halen we er wel weer bij hoor. Die halen we er wel weer bij. Maar ze nemen niet op, zo te horen. Nee, dat hadden ze wel beloofd. Maar goed, we zullen het zien. Nog een keer. Koffietijd. Ben benieuwd naar uh, mm -hmm. de Hallo? Hallo, boys. Hallo? Ja. Hey, hey, dat ja? is. Uh, dat is. Uh, hoe heet ze? Gypsy Star. Je zit op. in de opname voor de podcast van Hello Radio. Hé, hey, ja, wat gezellig? Gezellig, ik probeer Jacco er weer bij te krijgen, maar. Uh, maar uh, ja. ik maar ben, ik uh, kunnen we dan moet. niet beter uh, gewoon privé bellen, want je zit nou in de groep. In de groep, ja. Nou, ik had met die gasten gisteren, uh, vonden het leuk om, om uh, zo even een half uurtje of zo uh, op de podcast gaan gezellig te kletsen. Dus, ja, uh, ja, ja. Dus ik weet het niet, maar. Of anders een ander keertje dan. Wat we dat van tevoren Ja, mij het misschien misschien In deze groep komen er misschien wel mensen die dat helemaal niet willen, weet je? Nee, ja, oké. Okay. Maar ja, ik al gisteren was ik uh, in dat groepje. Het, uh, ja, ze waren wel enthousiast erover. Maar anders moeten we maar misschien een ander keertje maar, uh, maar doen. Dat we dan van tevoren dat de mensen dat weten, dat het opgenomen wordt. Ja. Dus daar kunnen ze vanzelf voor kiezen om wel of niet mee te doen. Dus, uh, ja, zullen we het zo dan oplossen? Ja, dat is misschien ja? beter. Ah, oké. Okay. Nou, we, kunnen, we kunnen nou wel even privé skypen, dat is misschien beter. Ja, maar ik ben beter. nou met de opname bezig, dus... <laughs> oh. Ik ben nu met de opname bezig met Jack. Want ik vind, het, ik, vind het, ik vind het niet erg, weet je. Ja, oké, okay. ja. maar anderen misschien wel. Maar hoe heet dat dan? Uh, dan doen we het de andere keer. Dan gaan we deze week even kijken hoe we dat kunnen regelen. Voor degenen ja, die het nou leuk vinden. Ja, Toch? Dus... Ik ben altijd in voor een radioshoutje. Ja, oké, okay. ja, weet ik. <laughs> Ja. Dus, uh, Oké, okay. nou zou ik zou zeggen tot de volgende keer dan en dan ga ik van de wijk zoek ik wel contact uh, met jullie en dan, uh, komt dan komt het allemaal wel weer goed. Oké, okay. hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Even kijken hoor, hoe ging dat nou? <laughs> Hallo. Hallo. Hey Goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Gypsy en Jaap. Ja. Ik uh, was eventjes beneden even koffie aan het drinken. Koffie, well, uh... koffie. Lekker bakkie koffie. Er... Er... Ja, want was was je... Kevin kwam net ook al. Uh... Oh, ik dacht dat er nog andere mensen ook zouden zijn. Maar die zijn, die zijn allemaal alweer weg. Dan zijn we nog maar met z'n drieën dan. Oké, okay, maar ben je nog aan het uitzenden dan, uh, Ja, Ik ben nu aan het opnemen, inderdaad. Maar ik, ik kan oh. Jacco niet meer vinden op de Skype. <laughs> oh, dat is apart. Okay. Ja, ik zat eerst met Jacco en toen had ik jullie groep aangeklikt. Het was Jacco ineens eraf. Want die, ja, die kan oh. ik weet niet hoe dat moet, dat bijvoegen allemaal. Daar heb ik niet zo verzond van. Dus. Oh. Dat kan ik ook niet zien op dat kleine dingetje. Dus. <laughs> nee. nee, dan moeten we uh, misschien een keertje zonder Jacco doen, denk ik. Hey. Als het niet... Hè? Hij niet. Is hij wel online dan? Hij is wel online. Jacco. Oh, nee. Dat is vreemd. Ja, maar dat komt als, als je met iemand in gesprek bent en je klikt een ander aan. Dan, dan vloept hij weg. Hè? Dan moet je hem ja. toevoegen. Maar ik weet niet hoe dat moet. dus uh, Daar heb ik niet zo kaas van gegeten. En, uh, nee. Dus ja. Nou, ja. Maar ze we dat dan een ander keertje doen? Dan moet je maar even met de mensen die het niet willen even zeggen. Voor mensen ja. die, die met de podcast mee willen doen. Of ze het wel of niet willen. En die dan wel willen, kunnen dan meedoen. En die niet willen, niet. Ik denk dat we beter een apart groepje dan oh, kunnen aanmaken. Oh, dat buiten... kunnen we ook doen. Ja, we dat, ook zei, dat zei ik net ook al. Ja, ja. dat kunnen we ook doen. Dan uh, maak ik dat groepje wel aan dan. En ik geloof dat ik Jacco hoor. Nou jongens, hartstikke bedankt. En uh, ik zoek van de week contact met jullie. Oké. Okay. Ja, hier is Jacco weer. Hallo Jacco. Hallo. Ja, ik had, was even in het groepje, maar het kwam mij mm -hmm. even niet uit, want er zijn ook uh, mensen bij in dat groepje die niet uh, in de uitzending willen. Uh, dus okay. dan, dan ga ik binnenkort een, zelf een groepje aanmaken waar de mensen die dat willen lid van kunnen worden. En dan kunnen we lekker in de uitzending keuvelen met elkaar. Ja, dan spreek je van tevoren met hun een, een, een avond en tijd af, zeg maar. Ja. Dan kunnen jullie... Nou ja, jullie, jij ja, mag ook meedoen. Ja, nee, maar ik bedoel, kun, kunnen jullie die avond zo, zo laat dan wil ik uitzenden? Dan kunnen hun dat vrij houden, snap je? Ja, maar dan houdt dat kanaal puur voor de podcast. Dan weten ze mm -hmm. dat dat voor de podcast ja. is. En het andere groepje is dan gewoon privé onder elkaar. Weet je? Ja. Dat, is, dat ze niet bang hoeven te zijn van het wordt allemaal opgenomen. Maar ik ga een liedje draaien even. Dat is uh, Scott Holmes met When I'm With You. Hadden we die al gedraaid hoor? Ik weet het niet. <laughs> ik ga even wat anders opzoeken. Poe, poe, poe. Jeetje. Mina, jongens, wat, wat, wat, wat ben ik nou allemaal aan het doen? Dus even kijken. ja, um, Ga een ander liedje draaien. Cellofeen Sam met Every Cowboy. Daar komt-ie. Je hoeft niks te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast. Of... He always misses When he's aiming at the target in his head And every broken man finds his idol Grasping at tomorrow's promised land And I've been thinking About running And I'll get out Sam met uh, Every Cowboy. Ja. Speelde jij vroeger wel als cowboytje, Jacco? Toen je nog een klein uh, Jaccootje was. Soldaatje. Jezus. Hè? Wat zeg je? Soldaatje? Ja. En nog, en, en nog behoorlijk serieus ook. Zo, vertel. Nou, het, um, waar, waar ik zit... Uh, eigenlijk is uh, ik loop de straat uit en ik zit gelijk in het bos. Ja. En ik woon, in, ik woon nog steeds... in dezelfde straat. Hm. Ik zat er in het bos en daar lopen... allerlei springen doorheen. Allerlei beken lopen daar doorheen en zo. En die zijn niet zo heel diep. Uh, zo'n zo spring is 30 cent... Er staat 30 centimeter water in en zo. En, maar er zit ook... Uh, um, in zo'n spring... er zit ook een spring, uh, kop in, zeg maar zodat het van de ene spring naar de andere spring kan. Een soort van, van tunneltjes ook, weet je wel? Ja, ja. zeg maar. En als je, op je, als je daar op je hurken doorheen zou gaan, dan kun je er als kind zijn, dan kun je er doorheen lopen, zeg als maar. je helemaal zou bouwen. En ik had. Uh, nou, ik denk, we hadden, bij ons in de straat hadden we een, uh, een groepje van vier, vijf jongetjes, zeg maar. We waren allemaal zo in dezelfde leeftijd, gingen naar dezelfde school. En, allemaal zo... en uh, wat wij dan deden, dat was dat wij hadden uh, een soort van houten, houten balkje, zeg maar. En dan met je zakmes uh, snee je dat in de vorm van een geweer een beetje, zeg maar. Dus een, een, een, en dan deden we er een PVC bui, uh, buis, die deden we erboven, maakten we erbovenop. op. Het was toch in de tijd dat kinderen dat soort dingen maakten zelf gewoon, hè? Ja. Ging je niet naar de winkel, maar je maakte het gewoon. Je ging naar je vader of je opa en je, je vroeg aan om de materialen. En dan ging je dat maken. En daar had je ook geen hulp bij nodig, weet je wel? En uh, in ieder geval, dan, dan had je, alle kinderen hadden toen ik daar gewoon een zakmes op zak dan dus zet je dat weg dus dat het dat En sommige waren echt heel erg mooi. PVC-pijp erop en dan kon je er eventueel nog propjes doorheen schieten of zo. Weet je wel, dat idee. Maar dan echt, dan, had, dan hadden we dat. En uh, nou ja, toen in die tijd, zeg maar, uh, was er nog veel meer lege dumpwinkels en dat soort spul, zeg maar. Dus dan vroeg je aan je vader van, nou, kunnen we naar een lege dumpwinkel gaan of zo. En dan kocht je echt dingen, een, een, een, uh, zeg maar een gordel of zo met tasjes en zo, weet je wel. Dat soort, dat soort shit en zo. Um, dus uh, nou, dan, gingen we gewoon, uh, dan gingen we gewoon het bos in. En zeker in de weekenden. Dan, uh, dan was je van, van ochtends tien uur... tot het tot, tot, tot eind van de middag vijf uur... was je gewoon in het bos, zeg maar. En uh, dan was je door de bladeren aan het rozen. Wij namen het echt heel serieus, zeg maar. We, we, begon, we deelden het op in twee groepen. De ene groep, zeg maar... moest dan een uh, vlag, dat was een zaddoek... die moest die verdedigen... En de andere groep, die moest die vlag te pakken zien te krijgen, zeg maar. Ja, ja. Dus dan, dan, ging eerst, dan ging eerst die ene groep, die kreeg een voorsprongetje, die ging het bos in met de vlag. En je wist niet waar ze heen gingen, en dan moest jij wachten. Nou, en dat is dan, uh, na, na, na zoveel tellen, zeg maar, dan gingen ze achterna. Ja, ja. Weet je en zo, en zo ging dat dan de hele... En onze ouders maken ons soms helemaal niet ongerust, weet je wel. We kwamen, we kwamen altijd wel weer terug en zo. En, ja, uh, dat ja, dat, een andere dat... tijd, hè. Ja, dat, dat deden dat we dan, zeg maar, soldaatjes ja. en, dus uh, dat, ik heb, dat was heel erg leuk. Ja, we deden vroeger carboy, uh, weet je wel. En uh, ja, en, uh, tegenwoordig kan dat ook niet meer, want je mag niet op indianen, want dan krijg je weer dat correcte geklets weer. Mm -hmm. maar, moet ik eerlijk zeggen, we hebben niet vaak uh, eerlijk gezegd, carboys tegen carboys als kind. Oh. Dus uh, er kwam nauwelijks voor dat er uh, indianen bij kwamen. Maar me meestal was het gewoon van uh, ja, een straatverover of zo, weet je. Dat was ook dan uh, twee groepjes. Ja, met hoeveel kinderen waren we? Een stuk of zes, zeven. En dan, uh, nou, dan uh, was het achter die auto's zitten, zo van pauw, pauw, pauw, weet je. En, en mm -hmm. vroeger zag je het veel meer als tegenwoordig. Je uh, ziet niet zoveel meer spelende kinderen op straat. Nee, ook niet. Maar ook, uh, ook geen uh, met wapens en zo. Weet je? We liepen gewoon, ja... Dat was potverdorie twintig jaar na de oorlog of zo. En dan liepen we gewoon, gewoon te schieten op straat. Hè? Pang, pang, met klappertjes. Of met... Uh, ja, ja. Ja, ook, uh, en uh, ja, dan vraag ik me eigenlijk af. Hè? Die, iedereen uh, had natuurlijk... Ouders die de oorlog had meegemaakt. Dat ze er helemaal niet moeilijk over deden. Weet je? je had het stikt natuurlijk ook van de westerns op de televisie... Een cowboy-serie, series, noem maar op. Nou, dat maar ben... gekwetst zijn was toen nog niet in? Nou ja, gekwetst. Ik bedoel, eh, misschien trauma-ervaring eh, of zo. Of eh, ja, ik bedoel, het was toch niet zo gek lang na de oorlog. Ook al hebben wij het dan niet meegemaakt. Ik ben maar 15 jaar na de oorlog geboren. Dus ja, toen ik 5, 6 jaar was. Ja. Nou ja, ik was iets ouder, 6, 7 jaar. Eh, dat, ja, dat was nog geen 25 jaar na de oorlog, zeg maar. Mm -hmm. En uh, als je nu terugdenkt 25 jaar geleden, denk je van jonge jonge, het was het uh, 1992, nou, dat is nog maar kort geleden eigenlijk. Hè? Ja, ik weet wel dat uh, to toen wij hier zeg maar, bij ons in, in de buurt, toen ik 16 was en, en niet alleen ik, maar ook uh, best wel veel andere jongetjes, hadden we ook allemaal gewoon een luchtpux. Ja. Dat was heel normaal. Nou, ja, dat was een uh, ja, latere kreeg, leeftijd. Kreeg, ik... Ja, die was je jaren, 15, 16, die kreeg ik ja. gewoon. Ik heb, ik heb er even aan mijn opa gehad. Ik heb er toen een keer eentje gekocht, bij V&D. Oeh, mag ik niet zeggen. ja, oh, nou, het bedrijf bestaat toch niet meer. Bij V&D ja. had een keer een luchtbuks en dan had ik een, uh, een, een vriendje, die had ook een luchtbuks. Gingen we in de kelder op de deur schieten. Maar dat was een deur van een clubhuis. En, en dat ding zat helemaal vol. En ging dat dwars doorheen, hè? Dat was gewoon zo'n pompbux, daar deed je één kogeltje in, klik, klak. Oh. En dan schoot je dan op, zo dan hadden we van die kaarten gekocht. Met zo'n, uh, ja weet je, die extra wedstrijdkaarten, die plakten we dan op die deur. En oh. Maar, maar toen kwamen we ineens achter, waren buren die zeiden, ja, er zit allemaal kogelgaten in, we weten niet hoe dat erin komt. <laughs> ja, we, we weten van niks, weet je wel. En wij maar braaf schieten, weet je, in het weekend of zo. En de hele deur was doorzeefd. <laughs> dus kun je nagaan hoe dun die, die hardborden deuren zijn. Ja, hartstikke dun joh man, dan kon je gewoon uh, zo'n uh, Diablo kogeltje erin vuren. Ah, ik moet zeggen, dat wij, ik, over het algemeen hebben we ons altijd netjes gedragen, maar we hebben er wel eens kattenkwaad mee uitgehaald. Nee, uh, nee. Want langs het, bos, langs het bos op, daar lag een fietspad, zeg maar. Ja. Dat ging dan nou zo de woonwijk in. En dan lagen we op de grond, helemaal achter ergens tussen de bomen, en dan vlak over de grond tegen een fietsband aan, weet je wel? Ja, ja dan was die lekker. Oké. Okay. <laughs> dus, uh, hey, ik heb nog iets anders. Uh, misschien is dat leuk om daar even uh, wat, even te, wat jouw mening daarover is. Dat ging over privacy en over een werkgever. En daar is wel een, daar is wel een interessant iets uit voortgekomen. Uh, die, die, die persoon waar het over ging, die zat op zijn werk en uh, die dacht op een gegeven moment van het is even rustig of ik heb pauze. Hè? Uh, anderen gaan een sigaretje roken of een snee brood eten. En hij dacht van nou weet je wat, ik gooi even Facebook open en ik ga even chatten met iemand van de familie. Wat op zich uh, mocht van de werkgever. De werkgever had, had geen probleem uh, als jij in plaats van een sigaretje roken of een snee brood eet... Uh, de, de, de, een tabblad open en Facebook aanzetten. Had de werkgever geen probleem mee. Wat wel zo was, is dat die werkgever die monitort en slaat al, kopieert en slaat alles op wat er op die PC gebeurt. Begrijpelijk natuurlijk, in een backup, zeg maar, weet je wel. Ja. En dat, dan gaat ook de chat en, de, en jouw Facebook gegevens mee, zeg maar. Hmm. En uh, dat vond die werkgever niet zo leuk. Dus die heeft daar een, uh, een rechtszaak uh, op aangespand. Zeg maar van, nou, ik vind niet dat de privécommunicatie in die backup mee mag. Um, en toen zei die rechter van, die zei van, nou, ten eerste, je mag al blij wezen dat je het überhaupt mag doen van je werkgever. En ten tweede, het is de tijd van je baas. Het is de computer van je baas. Uh, dus... Um, ja, ik, ik geef de werkgever, in, stel ik in gelijk, weet je wel. Toen zei hij van, nou oké, okay, dan ga ik uh, uh, naar, um, uh, naar het Hof, ja, de Hoge ja. Raad, het Hof, zeg maar. En die, uh, die, die was het gedeeltelijk om eens, zeg maar. Die zei van, oké, okay, het is in de baas tijd, hè, dus, en het is met de baas middelen, dus de baas heeft het recht om gewoon te kijken wat jij daar aan het doen bent... en om dat op te slaan. Maar... Uh, de baas moet jou wel van tevoren... als je daar komt werken... of via een pop-up notificatie... Op je, op je beeldscherm van... Hè, uh, alles wat jij doet op dat ding... noteren wij. Nou, en, dan, nee. en dan is het aan jou... om, om te zeggen van nou oké, okay, dan ga ik toch Facebook. Ja, je, nou, je kan ook op je, op je mobiel Facebook, en dat gaat al via je eigen netwerk van je provider, ja. dan mogen ze er niet in kijken. Dan, je, dan mogen ze er niet in kijken. Nee, nee, zeg ja, dus maar, maar, maar dit... Aan de ene kant begrijp ik die werkgever wel, want ja, maar aan de andere kant vind ik dat die dan, uh, ja, die, die privégegevens, uh, ja, dat die gaat kijken wat erin staat. Ja, want je kent wel over je baas, hebben bijvoorbeeld, hè, met een vriend of zo. Van, nou, oh, werkgever ja. als een klootzak of weet ik het. Ja. Dat hij dat best mag uh, controleren. Maar ik vind dat ze dan, dan uh, als er niks bijzonders uh, in staat, dat ze dat dan wel moeten wissen na, na een maand of zo. Behalve als er informatie van het bedrijf wordt doorgelekt. Oké, okay, dan kan ik het begrijpen, want dat kan natuurlijk ook gebeuren, hè. Nou, als, als ik kijk, zeg maar, en, en ik zeg niet dat ik, het, uh, ik, ik, ik doe het, ik doe het wel eens, maar in principe, ma, uh, zeg maar, op het moment dat ik uh, naar mijn werk toe ga, moet ik mijn telefoon ja. in een kluisje leggen, okay. zeg maar, daar, daar heb ik een sleutel van, ja, want de, wat, doen, de telefoon mag niet mee de, de, het bedrijf, bedrijf, de rest van het bedrijf in, zeg okay. maar, en um, nou is de controle daar niet zo heel... Sterk op en ze hebben nog nooit uh, sancties daarop uitgevoerd. Hmm. Dus heel veel mensen uh, steken hem toch in een tas of in een broekzak zeg maar. Weet je wel. Hmm. En uh, kijken daar af en toe eens een keer op of zo. Maar het, het is wel begrijpelijk. En uh, het, het is van tevoren heel duidelijk gezegd. En als je binnenkomt. En in de kleedruimtes en dergelijke staan ook overal heel groot borden met regels. En heel duidelijk dat het verboden is om uh, voorbij een bepaalde deur, een bepaalde sluis, nog een mobiel bij je te hebben. Mm. Dan in principe heeft de werkgever dan het recht als je okay. het toch doet om je gewoon te ontslaan op staande voet. Oké, okay. hey, wij dat uh, het uurtje is bijna om. Ik ga afsluiten. Ik zie, in ieder geval jo. bedankt voor de medewerking. Mm -hmm. En als Jipstar en Marcus luisteren. Uh, uh, nou, het uh, was leuk om een kort gesprek met jullie te hebben. En uh, volgende week komt het goed. Dan gaan we een eigen groep aanmaken. Ik zou zeggen, Jacco, bedankt. Luisteraars, jullie ook bedankt. Hier is Jazar met Siesta. Tot volgende week. Doei. op Aloa Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl.